DJ KK The Big Bang may be a million years away, but I can't figure out a better time.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 door te geven, want wij gaan gewoon door met de uitzending. ja zie je het dan niet, maar zie je hem wel, 25 uur lang en zometeen in de night gym. niemand minder dan de one and only, Stefan Kollaert, ik hoop jullie morgen allemaal te zien tijdens het, ja de feestelijke receptie in strand en Thalassa, mijn naam was DJJK. En samen met DJ Dion Sydney. zeg ik tot volgende week in de keiharde